الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين محمد وعلى آله وأصحابه إذنائه أما بعد فنضاء خفض المدى كومنطار فالإيمان بن بطال المالكي القرطبي وبصحيح البخاري تحديث عن فنضاء خفض تحديث عن عبد بن تامين Hij overlevende overgezen Oom Abdullah ibn Zaid de Kaizate. Dit is Abdullah ibn Zaid. Hij eh uh, klaagde bij de profeet sallallahu alayhi wasallam uh, hij zei int persoon bij de kreeg het gevoel uh, dat hij iets in zijn gebed uh, kreeg. Dus heb ik doen De sahabi heeft het zo verwoord, maar uh, in, hun, in dat context en in, in hun uh, traditie begrijp je daaruit van iets waar je over schaamt om te zeggen. Dus hij bedoelde van, hij verbreekt zijn hoedooid. Hij, hij krijgt het gevoel alsof hij een wind laat. Ja, daar gaat het om. Toen zei de profeten van Allah, het gaat uh, niet uit je gebed, dus verbreek je gebed niet, totdat je een, uh, een geleid hoort, of... Uh, een, uh, een geur ruikt of een wind uh, te ziedrijven dus de, dat je een, uh, een geur ruikt Imam Ibn Battal deze zegt hij dit in Sahih Bukhar Imam Ibn Battal, hij zegt in zijn commentaar uh, deze mening, daarop zijn de meeste van de geleden, dat twijfel niet opgeheven wordt door zekerheid, dus dat zei de profeet tegen hem, volgens deze begrip dat eh uh, je, je bent zeker dat je wudu hebt. Je bent zeker daarvan. Maar je twijfelt of je het gebroken en uh, twijfel het de zekerheid niet op, dus uh, dat je de twijfel hebt dat je wudu hebt verbroken, dat is een twijfel. En dat eh uh, heeft niet op dat de zekerheid van dat je al wudu hebt. Dat is het. En dat schek geen hukm heeft. Schek la hukm lahu dus eh uh, twijfel heeft helemaal geen oordeel. Dus het heeft helemaal geen gevolgen. Dat betekent وانه ملغا مع اليقين. En dus de twijfel eh uh, gewoon als eh uh, als eh uh, als eh uh, alsof het niet bestaat als het uh, in strijd komt met zekerheid. Hij zegt maar daarover we hebben de geleerden verschil. Want Imam Ibn al-Qasim ze khraat student van Imam Malik die heeft overleefd op de Meidik dat degene die twijfelt in zij die twijfelt of zij of hij zijn woord heeft gebroken nadat hij zeker weet dat hij het woord heeft dus hij weet zeker dat hij het woord heeft maar hij twijfelt heb ik hem of het gebroken of niet dat hij dat het verplicht op hem is om woord opnieuw te doen en dit is de mashhoor van de methheb van de medici ja eh zijn student Ibn Wahd die zei van het is aangelaat om moeder te doen, het is niet verplicht. Maar Ibn Qasim is na, Ibn Wahab student van Marek, Ibn Merik, uh, Ibn Qasim ook. Maar Ibn Wahab was eerder dan Ibn Qasim student van Ibn Merik, en hij is eerder bij hem weggegaan, dus Ibn Wahab is eerder weggaan en is na andere geleden gaan te studeren, dan Ibn Qasim. Dus Ibn Qasim heeft de laatste ishtihad, de actuele ishtihad, heeft hij overgeleverd. En een ander student weer, Ibn Nafih, die zei, nou je hebt zijn waar niet verplicht op jou om wat door te doen. Ook al twijfel je dus, de mening volgens de Jomhoor. En daarna had hij een andere mening van een ander geleerde. Hij zei, imam Tauri en imam Abu Hanifa en zijn studenten, imam Auzaei en imam Shafi. I. Zij zeiden, je moet je baseren op de zekerheid. Dus jij weet zeker dat je wat door hebt, maar je twijfelt of je wat door hebt verbroken, dan moet je je baseren op de zekerheid. Dus dat je wudu hebt. En zij zei dat ik moet altijd baseren op zekerheid of het nou eh uh, wudu is of geen wudu. Dus stay for, je, je hebt geen wudu. Je weet zeker dat je, geen hebt. Maar je twijfelt, heb ik het geen wudu had. Maar het weet dat het wudu gedaan of niet, dan baseer je op zekerheid, dus dat je geen wudu hebt. En ook andersom. Jij weet zeker dat je wat door hebt gedaan, maar je twijfelt dat ik moet door verbroken of niet. Dan moet je baseren op zekerheid. Dus dat je wat door hebt. En hun bewijs is. Ga niet weg uit je gebed totdat je een geluid hoort of een geur ruikt. En hij heeft niet onderscheid gemaakt tussen de eerste keer of tweede keer. Of dat hij het, uh, dat hij het uh, gewend was. En zijde. De fundamenten worden gebaseerd op zeker op zekerheid zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd als iemand twijfelt of hij 3 of hij heeft gebeden of 4 dan moet hij zich baseren op zekerheid dus op 3. En ook als hij twijfelt of hij zijn vrouw talaq heeft gegeven of niet dan is talaq niet verplicht op hem en hij moet zich baseren op zekerheid zo ook als hij eh uh, twijfel of zijn kleding of lichaam galaat is door onreinheid dan moet hij zich baseren op zekerheid. En dan zegt Ibn Qasim en de bewijs voor de overlevering van eh uh, Ibn Qa uh, en dan zegt Imam Ibn, uh, Ibn Battal hij zegt en de bewijs voor de overlevering van Ibn Ibn Qasim over Malik dat hij zei In de melk heeft gezegd dus bewijs van in de melk. Allah heeft ons de plicht gesteld om de gebeden te verrichten met zekerheid van dat woord door hebben. Dus als wij twijfelen krijgen in onze woord door, dan vervolgt die twijfan ook gelijk wij van in onze gebed. En dan maken wij gaan wij bidden met onzekerheid. Als er zot iemand die in wudoe heeft en hij slaapt liggen. Hij moet dan opnieuw eh uh, wudoe doen. Dit is, uh, natuurlijk als zijn slaap diep is. Toch is het ijma' zacht in de biddar. Als je geslaap observeert, verbreekt niet de wudoe. Daarom wij zeggen slaap verbreekt wudoe. Eh uh, anaak fa'islaap dan breekt wudoe aanraken van tegenovergestelde geslacht met lust van tevoren of tijdens verbreken de woede maar deze drie zaken verbreken niet de woede op zich zoals urineren of uh, ontlasten of windlaten deze zijn redenen zoals we in de boeken van de vecht lezen redenen voor het verbreken van de ehhh uh, woede en waarom hebben wij gezegd dat Bijvoorbeeld het aanraken van je geslacht weer verbreekt door door, of het slapen verbreekt door door. Omdat he, je twijfelt, je weet niet zeker, tijdens de diepslap bijvoorbeeld, diep slaap, je weet niet zeker of je een wind hebt gelaten of niet. Je twijfelt. En door die twijfelen moet je opnieuw door doen. Hij zegt zo, zo ook hier, als jij een hoedoe hebt en je twijfelt, dan moet je ook opnieuw door doen. en eh uh, ik voeg iets toe want veel mensen die begrijpen dat niet en het lijkt alsof ze dat niet willen begrijpen dat el salash zain salaf khali de khond salaf die zijn van mening dat als een hadith is sahih hadith maar die hadith is ahad Ahad houdt in dat de keten of de overlevenaars in de keten zijn niet zoveel als bij mutawatir. Mutawatir zijn in iedere stage in de keten, zijn zoveel mensen, dat het onmogelijk is dat ze liggen. In Ahad is er bijvoorbeeld minder dan dat. Het is geen mutawatir. Daarom is mutawatir sterker dan Ahad en de Koran sterker dan Ahad. Iemand Malik is van mening dat Qiyas Qiyas heeft twee betekenis by Imam Malik Qiyas bekende dus er is een oordeel ja uh, bijvoorbeeld Khamer is haram waarom? Da'ila wat is da'ila reyda omdat het uh, bedwelm is haram dus alles wat jou bedwelm is haram ja Allah heeft nie gezegd bijvoorbeeld vodka is haram Allah heeft nie gezegd is haram konyak is haram Whisky is haram. Allah heeft gezegd: "Hamer, hamer is druivenwijn." Ja? Maar omdat druivenwijn wel om is hij haram. Allah heeft gezegd omdat het bijvoorbeeld stand schaapt, brengt de ziel en zo. En de علماء hebben onderreden dat het hoofd hoofdreden is omdat het je bedwelmt, je raak dronken van. Oké, okay, vodka raak je dronken van. Ginevra raak je dronken van. Whisky raak je dronken van. Champagne raak je dronken van. Dus alle zaken worden haram. En dat is qiyas. We doen analogie op eh uh, druivenwijn en vodka hebben dezelfde illa. Dus dan krijg je zint hetzelfde hukm. Dit is één qiyas. Andere qiyas is de qat'i. Qat'i is een absolute fundament van de religie, van de wetgeving, de wetgeving, de heilige wet van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die heeft de hoofd hoofd fundamenten waarop eh 3 lig en 20 basida voet geen schade geen schade geen moedeloosheid in de islam ja en dat soort zaken deze fundamenten ja hoge fundamenten als die die bewezen zijn door qat'i bewijs door mutawatir ahadith en door de Koran Ja, die bewijzen zijn door qat'i bewijs absoluut bewijst. Dus niet door vermoedelijk bewijs, maar door qat'i bewijs deze bewijzen, ja, deze fundamenten, die zijn veel sterker dan ahad. Dus di khan for ahad. En dit is praktijk van geleerden van Imam Malik, want hij heeft het niet als eh als ergens gehad, ja? Hij heeft het van zijn geleerden. En die hebben het weer van de Sahaba. En deze mezaam bestaat ook bij de sahaba. Dus zij bepaalde hadithen die niet hebben geaccepteerd. Omdat het Koran tegen gaat bijvoorbeeld. Dat bestaat. En daar hebben ulema over geschreven. En er zijn verschillen daarover. Maar die mening wordt erkend en gerespecteerd. Dus Iman Malik die zegt. In deze zaak, deze hadith. Je kan eruit begrijpen dat... Als jij in gebed bent, dat waardoor zekerheid wordt niet opgegeven door twijfel. Maar omdat die andere fundamenten er zijn, die hij net heeft genoemd bijvoorbeeld. Dan moeten we gaan bidden met twijfel. En dat kan niet. Dat is een van de fundamenten. Daarmee heeft hij deze hadith gespecificeerd. De andere ulema hebben gezegd altijd. Iemand merkt zijn. Nee, deze hadith haalt in. Als jij in gebed bent. Ja, weet zeker dat je wudoe hebt. Maar je twijfel heb ik nooit of brok of niet. Dan moet je verder bidden. Je mag je gebed niet verbreken. En als je klaar bent met bidden, dan moet je opnieuw doen en opnieuw bidden. Behalve als je erachter komt dat jij zeker die die die die die moet jij zeker uw dod niet hebt gebroken. Dan hoef je niet opnieuw te bidden. Dus dat is die ghila Gejuist in deze opzichten gaat voor Hadith al-Had of het specificeert hem. Bijvoorbeeld ook bij uh, het vaste. Als jij je vaste verbreekt, onbewust, dan moet je alsnog die dag inhalen. Ook al zijn er Hadith die zeggen nee, hoef niet. Bijvoorbeeld eens hij heeft gegeten, hij zei al-Sullahi, ik was vergeten dat ik, dat ik aan het vaste was. Of ik onbewust heb gegeten, de profeet zei tegen hem, Allah heeft Sadaq aan jou gegeven. Hieraat hebben de meest gerilde begrippen van hij kan gewoon verder vasten en helpt je het in te halen. In mijn melk heeft gezegd nee, dit betekent hij hoeft geen kafala te doen en hij hoeft alleen die dag opnieuw te bidden eh uh, opnieuw te vasten. Waarom? Hij zegt van dit gaat tegen de fundamentele eh uh, principes in de heilige wet namelijk de hoofdpilaar van vasten deductie te hebben. Dus als je gaat eten dan heb je die hoofdpilaar heb je verbroken dus dan kan die vast niet bestaan zoals bij gebed die gaat geen benoemde zekha je bent rokouf verkhaita en sujud en faticha en tashah dus rokouf en staan voor faticha en faticha leester en sujud bij verkhaita eh en maar als nog ik kan gewoon verder bidden zonder die rak'ah opnieuw te doen ik kan gewoon verder bidden en dan ben je klaar met gebed dus bij de bij de, bij de, de je bent uh, dood, eerste rak'a doe je goed, tweede rak'a doe je goed, derde rak'a ben je rak'o en sujoed vergeten. En dan doe je vier rak'a goed, dan kan je gewoon verder bidden, en dan ben klaar met bidden. Je hoeft niet één rak'a in te of zo, nee, hoeft niet. Is goed. Kan niet. Waarom? Want de pilaar van gebed is rak'o en sujoed. Zo ook heeft imam, m'aad ik dat gedaan bij vasten. Dus in ons medheb, Qiyas met deze begrijpen gaat voor het hadith aad. Of jy het nou leuk vindt of in het. Anders moet jy hem daar nie wat opzijf eet. En ons is het zo. En dit is een erkende wetschoon van imam Malik. Radiyallaha. En dan. Nu citeer ik weer imam Ibn Battal. Hij zegt. Al-Muhallab heeft gezegd. Er is geen bewijs voor de Kufi geleerden, ik bedoel in Abu Hanifa en de Salaf in Kufa. Indihadith van Abdullah ibn Zayb, deze hadith. Van deze hadith is alleen voor de mustankah. Mustankah is iemand die fak twijfelt. Dat krijgt fuck hoezo? Heb ik wind gehad, heb ik geen wind gehad. Fuck. Ieder gebad of in de meeste van de dag. In onze madhhab, in onze madhhab, deze man, zeh who do is niet voordruk. Als hij zou vak last van krijgen zijn wudoo is niet goed drauk oker oker basta khbat dibs dimadi ki mdhab an imam al-muhallab hay zakh deze hadith is on specific voor de mustanaka hado is specified hay specificated hay zakh di khana di twee die factor wijfelt in zijn uh, wudoo of in zijn khbat en als je het in die gene die Allahs van heeft die die die hoeft geen hoed te doen bij Malik en bij andere en de bewijs daarvoor is deze hadith en hij hij legt deze hadith uit hij zegt klaagt als iemand klaagt dan is dat alleen door een ziekte door iets wat vaak voorkomt en dat wordt ook bewezen door de sahabi heeft gezegd ik krijg het gevoel en gevoel dus Yukhayyalu Ileyh, hy zei ek uh, krijg het beeld ja en hy zegt zoiets een beeld krijgen bestaat niet op waarheid het is niet gebaseerd op waarheid en Hamad ibn Salama heeft dat ook duidelijk gemaakt in zijn hadith over Suheil over Ibn, uh, ibn Abi Sarih over zijn vader over Abu Hurayla anhu, dat de kofi sallallahu alaihi wa sallam zei als iemand in zijn gebed is En hij voelt iets bij zijn anus en hij twijfelt daar door, dan mag hij het uit de uit het gebit gaan totdat hij een geleid hoort of een geur leidt. Ahmed ibn Khalid zei deze hadith is goed. En hij heeft de verhaal steld zoals het is. Eh het gaat alleen over de twijfelaar. Ja, de twijfelaar. En anderen hebben deze hadith beknopt overgeleverd. Hij zei dus er is geen wojo alleen diegene die een geleid hoort of een eh uh, geleid en dit geldt alleen als hij twijfelt terwijl hij in zijn gebed is. Want dit komt van de dalen en wat dit ook bewijst dus waarvoor hiervoor is ook een wijze hij zei wat Ahmed ibn Sallamayh over geleefd over Ali ibn Zayd over Sa'id ibn Musaib, over Abu Sa'id al-Ghudri, wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, de shaitaan komt daar een van jullie tijdens zijn gebed, en hij neemt een haartje van zijn anus, hij trekt hem, en dan krijgt hij het gevoel dat hij zijn hudu heeft gebroken. Als je dit meemaakt, ga niet uit je gebed totdat je een geluid hoort of een geur rijdt. En dan zegt uh, Ibn Battal, een groep van de geleden heeft gezegd, de profeet sallallahu alaihi wa sallam toen hij zei, je mag er niet uit totdat je een geluid hoort of een geluid, is in strijd met wat de, met wat de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd, wie twijfelt in zijn gebed en hij weet niet of hij drie keer heeft gebeden of vier, dan moet hij maar de vierde ex, uh, uh, nog een keer bidden. Hij zei er, Omdat de profeet hem heeft opgedragen om niet weg te gaan totdat hij geleid hoor of een geurait. Dan heeft hij hem opgedragen om te oordelen met zekerheid en om de twijfel te niet te doen. En in de hadith van de twijfel in het gebed heeft hij hem opgedragen om juist eh uh, te oordelen met twijfel en de zekerheid achterweg te laten. Dus wat doekt eh uh, Ibn Battah deze geleerden zeggen in de hadith van ga niet elk gebed totdat jij iets eh uh, recht of iets hoort. Dus je moet je baseren op uh, op zekerheid. Zekerheid is dat je niks is gebeurd totdat je zekerheid hebt dat waardoor je het recht of hoort. Maar in ander hadith van, as jy twijfelt of jy by the third rak'a ben, of by rak'a, bid dan by nog keer voor de zekerheid. In die geleden zeide, bij die andere hadith, heeft de profeet gezegd, dat jy moet baseren op twijfel, want jy twijfelt is daad of vijfel. Waarom heeft de profeet dan gezegd, odael hier met twijfel. Dat bedoelt hy, Ibn Battar. En dat gaat hy weerleggen. Hij zegt, Het is niet zoals zij vermoeden, de twee ahadith zijn niet tegenstrijdig, maar ze komen overeen. Dat men de twijfel achterwege moet laten en moet oordelen met zekerheid. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft diegene opgedragen die iets voelt, dat hij niet uit zijn gebed moet gaan totdat hij een uh, geluid hoort of een geur lijkt. Want hij, hij was al sowieso op, op zijn zekerheid dat hij hoedoo uh, heeft. Dus de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft tegen hem gezegd, blijf op jouw zekerheid, dus blijf bidden. En gooi die twijfel weg. En dat hij zekerheid niet kan opheffen alleen met een andere zekerheid. En dat is horen van geluid of ruiken van een geur. Maar diegene die twijfelt in zijn gebed, hij weet niet of hij in de 3e kerk is of in de 4e. Hij was sowieso sowieso niet op zekerheid. Hij was niet zeker dat hij in de 4e kerk was. Zoals de anderen wel op zekerheid was dat hij wel doorhad. Hij was dus diegene in het gebed. Hij was op zekerheid dat hij weet zeker dat hij drie heeft gebeden. Hij weet niet of hij de 4e heeft gebeden. Dus hij is sowieso niet op zekerheid van de 4. Wel op die van de 3. Dus hij moet zich wat hier op de 3. En dat is de zekerheid, want hij weet dik dat hij in de 3 is, maar hij weet niet of hij op de 4 is. Dus dan moet hij doen alsof hij die 4 niet heeft gebeden, want hij dan is dikker al. En moet hij gewoon de eh uh, de dus de 3, daar is hij hij moet eentje nog erbij bidden. Dus bij beide gooit hij de twijfel weg. De eerste, bij Wodo, gooit hij de twijfel weg dat hij zijn Wodo heeft gebroken. En bij het gebed gooit hij de twijfel weg dat hij op de vierde is. En wat zit hij zich op de zekerheid? Namelijk dat hij op de derde Raka'a is. Dus de hadith van twijfelen in gebed. En de hadith van twijfelen of je... Dus de hadith van twijfelen of je in de derde of vierde Raka'a bent. En de hadith van zweifelende of je wel door hebt gebroken in geblet of niet deze komen overeen en zijn niet tegenstrijdig en eh uh, iedereen heeft het bewijs en iedereen heeft het begrip en het is van ons om de besteding te volgen en eh uh, is wie het laat voor de mens van is die het اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه ان هو غفواح سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام